Willem-Alexander, diep, geraakt door verhalen nabestaanden. Koning Willem-Alexander zegt, diep, geraakt te zijn door de schrijnende en persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren tijdens de aanslag in 2014 met het vliegtuig MH17 in Oekraïne. Onder het regime Videla zijn destijds naar schatting zo'n 30.000 mensen verdwenen, dat is ook zeer schrijnend. Het regime liet met onder andere... De dode vluchten politieke tegenstanders in zeedumpen. Prins van Oranje Willem-Alexander, destijds, wou de betrokkenheid van de vader van Maxima ontkennen en haalde als bewijs een brief van Fidela zelf aan.